9 uur, Joopboot met het NOS-journaal. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars... hebben voor het eerst in ruim een jaar tijd met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Jordanië. Er waren ook vertegenwoordigers bij van het midden oostenkwartet dat bestaat uit de VN, Amerika, Europa en Rusland. Concrete resultaten werden niet verwacht en zijn er ook niet geboekt. De overleg was bedoeld om echte onderhandelingen... later dit jaar mogelijk te maken. Het rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse vredesoverleg... werd in september 2010 afgebroken... De Palestijnen staakten het overleg uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke jordaan -oeven. Een openbaar aanklager in Turkije wil een proces tegen oud-president Evren. De aanklager vindt dat Evren levenslang verdient, omdat hij in 1980 samen met vier andere generaals een staatsgreep pleegde. De rechtbank heeft nu twee weken de tijd om te beslissen of er inderdaad een rechtszaak komt. Evren was in 1980 chef van de generale staf. Hij en de oud-commandant van de luchtmacht... zijn de enige koeplegers die nog in leven zijn. Evren was van 1982 tot 1989 president van Turkije. De oud-president is 94. Hij heeft gezegd dat hij geen spijt heeft van de staatsgreep... en dat hij liever zelfmoord pleegt dan terechtstaat. Twee jongeren moeten een jaar de gevangenis in... voor het terroriseren van een groep ouderen in Amstelveen. Afgelopen zomer sloegen ze de buurtbewoners op een buurtbarbecue in elkaar. Ze schopten ook samen tegen het hoofd van een man die al bewusteloos op de grond lag. Dat had zijn dood kunnen worden, zei de rechter. De daders zijn daarom veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Twee jongeren die ook meededen kregen een werkstraf. De vier jongeren moeten samen de slachtoffers in Amstelveen ruim 7000 euro betalen. Het weer, vanavond en vannacht veel regen en wind, op de Wadden kans op storm. Morgen afwisselend zon en buien, het wordt al 9 graden. In de avond weer veel wind, in het Waddengebied stormachtig. En ook de dagen daarna aanhoudend wisselvallig, met van tijd tot tijd veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. De film Doodslag gaat vanavond in première in Eindhoven. Theo Maassen speelt de hoofdrol... en de film gaat over heftigheid tegen ambulancepersoneel. En wij zijn zometeen live bij de première. En dan Jan Smits, die wordt klaargestoomd voor zijn rol als bokser. Hij, uh, hij is al vier maanden fanatiek aan het trainen. Daar ga ik het over hebben met zijn trainer... en met onze entertainment-expert Bridget Maasland. En Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... die verkondigt al jaren deze boodschap. Is het goed voor mijn gezondheid? Nee. Heb ik het nodig? Nee. Is het goed voor de planeet? Nee. Is het goed voor de dieren? Willen dieren dood? Nee. Is het lekker? Ja, maar goed. Het lijkt erop dat steeds meer mensen overstag gaan, toch? De vegetariër heeft steeds minder het imago van de geitenwollen sok... en steeds meer mensen, schijnt het, noemen zich Flexitariër. Dus dat je af en toe vlees eet. Over deze trend praat ik straks met de meest sexy vegetariër Nicolette Kluijver... en met Ines Boswijk van restaurant is .no. Topics. Met Simone Wijnands. Uh, had ik zo'n leuk... Ja... Wat Potverdorie, Simone. Nou, um, waar... To deze topics met ja, Simone Wijnand. Dat wilde dan je had zeggen? en zo'n heel leuk tekstje erbij. <laughs> dat het iedereen... op Twitter was, en <laughs> dat, uh, ja. tijdens de lunch, bij de koffieautomaat. Ja, dat dus. <laughs> nou, goed dat je het hebt gezegd. Met eerst nummer vijf. De jaarwisseling die ligt alweer twee dagen achter ons. Maar vandaag verschenen er weer mensen voor de rechter... voor vernieling of mishandeling in de Nieuwersnacht. En anderen begonnen met hun taakstraf. Heb je het nou je zin? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Waarom niet? Het is een heerlijke frisse ochtend. Ja, en lekker weer. En, uh, Fantastisch. Ik kon ook slapen nu, dus ik heb het niet naar nou mijn zin. Vol enthousiasme aan de slag. Dus vooral omdat de jongeren doodsbang zijn anders met een strafblad opgezadeld te zitten. Ja, het zal meevallen, broer. Je hebt maar één uh, kruisje heb je nog staan. En het, uh, ja, het, het, het zal wel je blijven, maar het heeft geen zwaar gevolgen of zo. Maar, ja. Niet doodsbang dus, maar toch, hè, die succesvolle carrière als putjeschepper, die kun je wel vergeten. Dus als je een baantje wil, heb ik al. Hmm. <lacht> ja, pijnlijk momentje, even herpakken. Ja, maar dat, dat zou zich tegen je kunnen gaan keren. Ja. Nou, het is ook 18 uur weer weg, dus ik heb weer opleiding en alles voordat ik uh, werk heb, echt dan ben ik al twintig wat dan ook. Ja, prima. Niks aan het handje. Waar hebben het over niet heel erg onder de indruk van de straf. En ook niet van de gevolgen dus. Maar gelukkig is er nog wel diep respect voor het gezag. Zoals je nu wel doet. Ik moet die sleutels hebben voor mijn eten nu. Opschieten nou. Eten van de straat af. Opschieten nou. Ja, ik zeg opschieten nou. Lopen. Ja, maar zo gaan we niet met elkaar om. Jawel hoor, zo gaan we precies met elkaar om. Ik Luister, je stuurt me weg voor niks. En dan moet ik nog rustig doen. Ja, dat moet, je moet ik dan rustig doen, om je stuurt me weg voor niks. Arme jongen had helemaal niks verkeerd gedaan. Heel zielig. Er is dit jaar voor ongeveer 10 miljoen euro schade aangericht tijdens Oud en Nieuw. In Hilversum ontplofte er zelfs nog een bom. En we hebben de eer om het land te zijn met de meeste geweldsincidenten in Europa... tijdens de jaarwisseling. Op naar 2013. Ik heb nog liggen dus. Ik vind het geen zware straf of zo. Ik doe ze nog een keer. Op 4. Een succesje voor het RIVM. De SOA-kliniek is zo populair dat ze het niet meer aankunnen. Alleen de mensen uit de risicogroep mogen nog langskomen voor een testje. Dat zijn mannen die seks hebben met mannen, prostituees, mensen die prostituees bezoeken, uh, mensen die, uh, die uit een land komen waar heel veel SOA voorkomen, dergelijke groepen moet je dan denken. Als gewone huistuin en keuken het, hetero met een buitenrechtelijke affaire moet je je chlamydia, hepatitis A, B of C gewoon lekker ergens anders laten testen. En jullie zeggen inderdaad ook mensen die die leeftijd bereikt hebben... die dus boven de 25 zijn, uh, ja, s'avonds ochtends een vent. Zo zou je het kunnen zeggen. Help meteen niet zeuren, gewoon met je bij de buurvrouw opgelopen schaamluis... richting je eigen huisarts. Zometeen nemen we een duik in de geschiedenis. Dan praten we met een dame die onderzoek deed naar de geschiedenis van SOA's in Nederland... en weet hoe er vroeger werd getest. Op drie dan. Even een uitstapje naar Amerika. Daar zijn vandaag de eerste voorverkiezingen voor het presidentschap. Inwoners van de staat Iowa gaan naar de stembus om te stemmen op de Republikein... die het volgens hen moet gaan opnemen tegen Obama in november. What's up with these sorry politicians? You want big cuts? Ron Paul's been screaming it for years. De populaire kanshebber is Ron Paul met zijn gescheeste spotjes. Hij heeft veel jonge aanhang, maar er zijn meer kanshebbers. Natuurlijk Romney, die hebben, dat is al een uh, tijdje de koploper met het meeste geld uh, en wordt ook meest herkend nationaal gezien. En Santorum is eigenlijk uh, de nieuwe aan het firmament, een klassieke conservatieve uh, uh, man die uh, vooral tegen uh, abortus is en, en het homohuwelijk. Doet het altijd goed. Er werd vandaag nog even keihard campagne gevoerd. Hi, my name is Spencer. I'm, with a I'm a volunteer with the Romney campaign. I normally wouldn't be making these calls, and I'm sure that you're receiving a lot of them right now. Morgenochtend is de uitslag. In juni zijn alle voorverkiezingen geweest en is bekend welke Republikein de strijd aanbindt met Obama. Komen we op nummer twee. Een grote schok op Twitter. Super trending dus. Co-Adriaens is ontslagen bij FC Twente. Op de persconferentie zat de sfeer er goed in. Goed, uh, dames, heren. Uh, nou ja, Het jaar uh, uh, voor FC Twente begint uh, zoals het is geëindigd. Dat wil zeggen in mineur, moet wel zeggen. Het begrip grafstemming kreeg een geheel nieuwe dimensie. De oorzaak van het ontslag lag niet aan de prestaties van FC Twente. Dat zat eigenlijk wel snor, maar wat was er dan? Op technisch gebied is, uh, is eigenlijk, door welke oorzaak dan ook hoor... Uh, tussen beide partijen is nooit die gewenste synergie en die chemie ontstaan... Uh, waar wij eigenlijk op hebben gehoopt. Met andere woorden, de samenwerking was kut. De twente supporters zagen het wel aankomen. Je weet het nooit, hè. Voor hetzelfde geld was het goed gegaan. Het was toch wel... De laatste tijd was toch wel slecht, hè. Wedstrijd, Er zaten geen belevingen. En dat straalt ook uit op het publiek, natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk. Nieuwe coach wordt waarschijnlijk McLaren... na tien uur op deze zender uiteraard... meer erover in langs de lijn. De nummer 1 van vandaag. Natuurlijk trending op Twitter: de verschrikkelijke storm. De storm veroorzaakte windstoten van wel 100 tot 120 km per uur. Er gold dan ook een serieuze waarschuwing. Het KNMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code Oranje afgegeven voor extreem weer. Heerlijk weer om even de adrenaline flink door het lichaam te laten jagen. Even kijken hoe het is, hè? Of ik nog bang moet zijn. Je weet maar nooit, die Heus. Ja, je weet maar nooit, hè. Er waren meer liefhebbers. De kracht van die zee, die voel je, dat is toch zo schitterend. Dat is toch veel mooier als het maar zo sukkelig doorkomen met een graad of dertig. Nou, we kunnen het ook overdrijven, mevrouwtje. <laughs> In Groningen waren ze vooral bang om onder te lopen. Nou, dat het niet hoge wordt, want dan komt bij ons een huis. Dat, dat is een reden, man. Dat is jammer. Het staat behoorlijk hoog. Man, man. Nee, dat, dat is geen lolletje zo. Er is veel schade, vooral van afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Aan het einde van de dag trok het KNMI de waarschuwing weer in. En dat waren de topics. Morgen zijn er weer gloednieuwe. Simone, dankjewel. Ja, SOA-klinieken, daar hoorde je net al van Simone. In Nederland die gaan het dus anders aanpakken. Vanaf nu word je voor een SOA-test zoveel mogelijk doorverwezen naar je huisarts. En er wordt ook niet meer standaard op andere ziektes dan glamidia getest. En dat allemaal om de kosten te drukken. Naar aanleiding van de actualiteit gaan we elke avond terug in de tijd. Want hoe ging dat vroeger eigenlijk? Annette mooi, die deed onderzoek naar de geschiedenis van SOA's in Nederland. Annette, goedenavond. Goedenavond. Wat is eigenlijk de oudste SOA? Hoi, um, ik denk gewoon een reu. Die was al wanneer in Europa? Uh, nou, die, daarvan kun je wel zeggen dat hij sinds mensenheugelis in Europa was. Terwijl syfilis, dat is misschien de bekendste geslachtsziekte, kwam pas uh, rond 1500 in Europa. Althans in, echt in epidemische vorm. Ja, en nou ja, dat, dat greep snel om zich heen, hè? Vooral in het begin, ja. Toen was het een nieuwe ziekte en uh, die, was, uh, inderdaad, die heeft enorm huisgehouden. En uh, was het hoog, laag, armrijk? Uh, iedereen had het? Nou, niet iedereen had het natuurlijk, maar iedereen kon het krijgen? Iedereen kon het krijgen, ja. Dat is zeker zo, ja. Daar staan geslachtsziekten natuurlijk ook onbekend. Het is niet een ziekte die echt met hygiënische toestanden samenhangt... waardoor de armen nog wel eens extra de dupe zijn. Dus uh, er waren ook genoeg rijken die eraan leden. En beroemdheden. En beroemdheden, ja. Ja, Schubert is, uh, wordt vaak van gezegd, de, de, bij die beroemdheden is het altijd een beetje de vraag of het waar is hoor. Maar er zijn in ieder geval een aantal van hen die steeds genoemd worden. Schubert is er één, Nietzsche is er één. In Nederland heb je koning Willem III waarover het gerucht gaat. Uh, dus de vader van Wilhelmina dat hij aan syfilis leed. Maar ja. uh, zeker is dat niet. Ja, er is natuurlijk het hele verhaal nog aan vast dat eigenlijk daar de oranje lijn zou zijn gestopt. Hè? En dat, uh... Dat Willemina niet van hem is. Ja, ja dat uh, is inderdaad wel eens. Uh, <laughs> Gesuggereerd, ja. ja. ja. Um, de, tegenwoordig hebben we natuurlijk de SOA-kliniek. of nou ja, nu dan vooral je huisarts waar je kan laten testen. Hoe, hoe ging dat vroeger, de opsporing en behandeling van SOAS? Um, nou, Klinieken zijn, of van die polyklinieken zijn er al heel lang, of de, althans in deze eeuw. Ja, vroeger was het uh, in de 19e eeuw, was het, uh, ja, moest je ook uh, naar de dokter. En, uh, maar waren er niet van die aparte geslachtziekteklinieken uiteraard. Maar was er wel iets van behandeling, ook al is daarvan achteraf vast te stellen dat het niet heel erg veel uh, effect had. En hoe ging dat dan bijvoorbeeld, de behandeling van syfilis? Uh, uh, nou, die gebeurde lange tijd met kwik. Dus met dampen of met pillen en zalven. En uh, nou ja, kwik is een giftig middel. Dus dat was uh, een kuur met heel veel bijwerkingen en nare bijverschijnselen. Kwijlen, tanduitval, haaruitval. En uh... uh, je syphilis uh, verdween wel? Of dat ook uh, nee, tijdelijk uh, uh. verdween die wel. Maar nee, nee kwik was niet een uh, echt geneesmiddel. Maar uh, bij syfilis is het altijd uh, tricky. Want het verdwijnt, oh, dat is een ziekte die verschillende in stadia... St terugkomt. Dus de verschijnselen verdwijnen daar vaak ook als het onbehandeld blijft. Waardoor je kunt denken dat je dan genezen bent. Nou ja. Maar dan komt het in het later stadium weer terug. Dus je was, was je kaal zonder tanden had je even geen syphilis. En daarna kwam ja, het weer terug. Ja, dan leek het alsof de behandeling effect had gehad. Maar dan was je toch niet genezen. Ja. En wanneer is dat echt behandelbaar geworden? Nou, in het begin van de 20e eeuw heb je al een kuur gehad met salvarsan. heette dat middel. Dat was gebaseerd op arsenicum, dat dus dat was ook niet echt bepaald, een lolletje. Nee. Um, en die was al veel effectiever dan die kwikkuur, maar echt geneeslijk is het pas geworden met de komst van penicilline. Dus pas halverwege de 20e eeuw. Goed, net mooi over de geschiedenis van Zoas. Dankjewel. Graag gedaan. Radio 1, de NM Today. Jan Smit is hard aan het trainen om in een film op een echte bokser te lijken. Nou ja, een echte bokser te worden. En de trainer die hem daarvoor klaarstaamt, die spreken we zo meteen samen met Bridget Maasland, onze entertainment expert. Bart Funk voor Witte mannen, White Knuckle Ride. Ja, het is dinsdag. Dan denk ik altijd in de wereld van de entertainment deze week over hoe je als acteur vaak fysiek enorm moet veranderen voor een rol. Bridget Maasland, goedenavond. Goedenavond. Zometeen. Dan praten we met de bokser Joop Kasteel, die op dit moment de putning van Jan Smit verandert in staalkabels, als het goed is, voor zijn acteerdebuut als bokser in de film Het Bombardement. Uh, maar er zijn natuurlijk wel meer beroemde voorbeelden hè, van acteurs... Die, die, nou ja, die fysiek enorm moesten veranderen. Absoluut. En zeker ook in de boxingwereld. Want Will Smith werd bijvoorbeeld mooi met Ali. Dat was een zware training. Maar ook uh, Hilary Swank in Million Dollar Baby... die echt wel een professionele bokser moest worden. En in de film werd getraind door een chagrijnige Clint Eastwood. Dat klonk ongeveer zo. Get in een athletische position. Het lijkt je iets gaat Stop. Wat I do wrong? Oké, je hebt twee dingen wrong. Eén is dat je een vraag and en twee is dat je een andere vraag Ja. Nou, volgens mij was dit echt nog veel zwaarder dan in de film. Want yeah. het is natuurlijk een heel. Tengere uh, tenger ja, ja. ja, die in één ja. keer omgetoverd moest worden in een echte nou ja, heftige boxer. Dus ze ja. moest tien kilo aankomen, vijf per dag trainen. Ik weet dat midden in de nacht de wekker ging voor de proteïne- en eiwitshakes... die ze elke dag in moest nemen. En tijdens de training was ze eigenlijk zo'n gedisciplineerde bokser aan het worden dat ze op een gegeven moment een infectie in haar voet had en dat niet eens durfde te vertellen aan de mensen die er les gaven ja. totdat ze op een gegeven moment een blauw been kreeg en het been eigenlijk aan het afsterven was <laughs> en toen moest ze toch wel even naar het ziekenhuis en dat had ook wel uh, verkeerd af kunnen lopen als ze dat niet had behandeld een beetje wat balken en ooit in zijn voet had Zoiets. nou inderdaad <laughs> Net zo erg. Je hebt een, een horrelvoetje geloof ik. Ja, dat ook. is waar. Ja. En uiteindelijk is ze getraind door natuurlijk de, de, de grootste uit Nederland, Lucia Rijker. Tijdens de ja. film. Die speelt ook mee in de film. En een ja. Duitse bokser speelt ze. Ja, een fantastische discipline heb je natuurlijk als je dat kan. Maar we hebben het vorig jaar ook nog meegemaakt met Natalie Portman. Die natuurlijk in de Black Swan een echte ballerina uh, moet spelen. Een balletdanseres wat zij niet is geweest. Ze heeft wel veel geballet, maar nooit op hoog mm -hmm. niveau. Is toen getraind door Mary Helen Bowser, een beroemde Amerikaanse danseres. En die pakte Natalie ook behoorlijk hard aan. We went into our intensive training, which was five hours a day, six days a week, while she's working other jobs. You know, we're meeting at 5, 5:30 in the morning, doing ballet for two or three hours. She goes and works a 12-hour day and meets me at the gym at night, and we're doing our toning exercises, and you know, swimming a mile. And then she goes home and goes to sleep and we get up the next day and do it again. Ja, gaan ja, slapen kwam dus heel weinig terecht als je dit schema hoort. Ik bedoel, vijf uur op, dat is natuurlijk al een hel. Dan twee, drie uur trainen. Dan je andere werkzaamheden, dus gewoon in de andere film spelen. Twaalf uur op een set, thuiskomen, even wat eten. En dan weer naar de gym gaan zwemmen en trainen, even slapen en weer door. Nou, dat, een jaar lang, dat is ja. niet te doen. Nou ik ja, En wel een, een Oscar natuurlijk voor gekregen. Net een zoals Oscar. Uh, Hilary Swank thuis. Ja, absoluut. En ze heeft ook een leuke man en een prachtig kind aan overgehouden. Want gooi heel gaaf in de film is haar man. En daar heeft ze net een kindje van. Oh, gekregen. nou, dat zou ik ook voor doen. Ja, toch? Ja. <laughs> Zeker. Nou, dan dat rijtje dan, uh, kan nu Jan Smit worden toegevoegd. Die wordt op dit moment dus klaargestoomd voor zijn acteerdebuut als bokser in de film Het Bombardement. En uh, die bokser, die is Joop Kasteel, die hem traint. Joop, goedenavond. Hoi, goedenavond. Een behoorlijke kerel, heb ik me laten vertellen. 1,90 meter lang, 120 kilo aan spieren. Uh, dan denk ik, ja, god, arme Jantje Smit. Nee, Jan helemaal goed en uh, ja? die heeft mij gevraagd, we kennen elkaar al, <coughs> al een jaartje of vijf, even gevraagd om ik een voorbeeld breiden op die rol. En uh, ja, die heb ik met, uh, met beide handen aangepakt. Ja, dat is een hele leuke klus tot nog toe. Hoe was hij eraan toe toen je met hem begon? <laughs> um... Ja, ik moest, hem, ik moest hem natuurlijk leren boksen en dat is, dat is natuurlijk niet, niet, niet makkelijk. Boksen is op zich al een, een vrij moeilijke sport. Vond ik zelf ook altijd. En uh, ja, om, de, om van, een, uh, van een jongen die daar absoluut geen ervaring in heeft, om daar een, een, een bokser van te maken. Want het is gewoon nodig voor zo'n rol. Um, maar wat hij oh. moest hij doen? Moest hij afvallen? Moest hij honderdduizend uh, push-ups doen? Of? Nee, eigenlijk echt het, uh, het, het, het spelletje zelf, uh, inclusief touwtjes springen. En voor de rest het, het, het spelletje zelf, het voetenwerk. Want sommige dingen die kan je gewoon uh, door een regisseur niet laten, niet laten wegpoetsen. Dat moet er gewoon goed uitzien. Bepaalde, bepaalde stootcombinaties. Je kan wel wat wegpoetsen, maar niet ja. alles. En daar, daar zijn we eigenlijk uh, nu heel druk mee bezig omdat ze goed mogelijk. Uh, uh, in orde te krijgen. Nou kennen wij zijn lijf natuurlijk een beetje uit de uh, onderbroekreclame. reclame. Oh, ja? Oh, okay. ja, heel, heel, heel oh, een beetje ja, ja, bij nee. allemaal, hè. Niet alleen ik Willemijn. <laughs> nee, nee, nee. um, zijn armen zijn niet ontzettend gespierd of zo. Is dat... Uh... Erg voor een bokser? Nee. Zijn ze heel voorzichtig, of is dat? Ik, ik, ik, denk, ik denk het niet. Uh, ik vind dat het er momenteel best goed uitziet. Maar eigenlijk, je moet niet vergeten: het is een film die speelt in de Tweede Wereldoorlog. Dat is bijna 70 jaar geleden. En uh, ze dus dat is een Nou, in ieder geval een stuk minder dan nu. Als je die foto's van, van uh, ja. zegt, 70 van 70 jaar geleden met die van nu vergelijkt. Dan is het allemaal niet zoveel bling. -bling het is nu allemaal veel mooier. En, mm -hmm. en, dus, nou ik zeg, en het speelt zich ook af in de oorlog. Dus ja, dat hij er nou zo wel door voeten uit moet zien. Hij moet er lekker uitgemergeld uitzien eigenlijk. Uh, weet ik niet. <laughs> ik weet niet wat de regisseur wil. Maar ja, goed, ik... ik uh... Maar Joop, we willen natuurlijk even de verhalen horen. Wat moest hij, moest er toch hier en daar een grammetje af? En of moest hij nou, iets en bij? Nou, de tijd is druk. Of, weet je, je hebt maar een paar maanden of een paar weken. Hoe lang doe je, je dat? Nee nee, nee, nee, nee. We hebben, als we opnames beginnen, hebben we er of 9 of negen erop zitten. We zijn altijd okay. bezig. Hè? En de opnames beginnen rond april pas. Dus we zijn al maanden bezig. Dus we zijn, we zijn aardig bezig. Want hmm. we, pakken het, we pakken het heel serieus aan. Want ik zeg, maar ik, kan ik, niet uh, het een beetje? Momenteel de laatste weken heb ik uh, af en toe. Uh, in het begin werd ik eventjes. Uh, dat Ik dacht van. Uh, nou, jongens, we moeten, we moeten gas gaan geven. Het wordt moeilijk. Ja, maar want, waarom, um, waarom dan dacht je dat toen? Nou, omdat we bepaalde dingen niet, niet, niet lukken wilden. Het is natuurlijk. Uh, uh, het is natuurlijk niet wat ik net al zei, het is een hele moeilijke sport. Ja. En, en uh, we, we kregen het niet, niet 1, 2, 3 uh, onder de knie. En dat verbaasde me op zich niet zoveel. Alleen op een gegeven moment krijg je, je zo'n gevoel van zullen we wat meer gaan doen of weet ik veel wat. Dus toen heb je hem even uh, wat harder aangepakt? Nee, uh, eigenlijk uh, het, het, het geluk is... Of het, uh, sinds een week of drie heb ik een, een beetje een beetje euforisch gevoel van yes, het gaat lukken. en uh, het, het, het, het, het wordt mooi, het wordt goed. En neemt en dat hij het wel, neemt hij hij het wel ook, serieus ook, Jan? Ja. Sorry? Nou, of, of je het wel serieus neemt, Jan? Ja, heel serieus. Dat, ja? dat, dat, dat... Hij... Uh, dat, dat... Aan alleen keer verbaast me dat, omdat hij uh, privé is. Een beetje... Dus een hele jonge jongen nog. Een beetje springen in het veld. Maar zodra hij met zijn vak aan de slag gaat, en dit is natuurlijk ook zijn vak op dit moment. Ja. Uh, is ik, en dat heb ik met, met, ik ken hem natuurlijk al een paar jaar. Uh, valt mij op hoe professioneel die jongen is. Hoe, hm. hoe goed hij is in hetgeen wat hij doet. En, uh, maar hij, hij houdt ook al een, op... een paar jaar van, van een snackje aan optreden, toch? Dan gaat hij even naar de machinepomp. en dan haalt hij toch wel een gehakstaafje of twee. Oh, nee, niet bij ben de machinepomp, maar dat begint bij de catering naar de concert al. Ik, oh. uh, ik ben daar <laughs> vaak bij. En uh, ja. Je ja, ons laat, uh, hoe heet het? Het warme hapjes, en weet ik hoe het allemaal heet. Daar slaat hij niet over hoor. Echt een maar daar uit. ben jij dus ook bij. Dus je houdt hem ook in de gaten tijdens de optredens, wat hij daarna doet. En heel gedisciplineerd nee, dat... wordt hij nu getraind. Dat is toeval. Ik, was, ik doe een stukje van zijn beveiliging met, met de, de, de concert. Welk stukje? Um, uh, de, nou, een stuk van de beveiliging. Uh, ja, dat was maar, met, zeg maar de grotere evenementen. Dan ben ik, omdat natuurlijk veel, veel, er kan altijd wat fout gaan. En met die rare mensen tegenwoordig op straat Nou ook een oog in zeil. En dus dat stuk neem ik voor berekening. automatisch na het concert, dan zie ik ook wat er gebeurt. En Jan houdt van een lekker warm hapje. Het is wel goed. Maar je bent er goed aan het klaarstomen, het komt goed met hem. even laatste vraag. Jij bent geloof ik op je 28e pas profboxer geworden. Kan dat nog bij Jan? Zit dat erin? Nee, profboxer niet. Maar als we naar de film gaan kijken, denken we dan wel eventjes... Wauw, een echte bokser? Ja, Jan, wordt, uh, Jan is in de film, uh, uh, staat Jan er goed bij. En het, het wordt echt een hele mooie film. Uh, en de, de, de, de, de bokstechnieken van Jan, die zullen er gewoon heel erg, heel erg goed uit gaan zien. Daar ben ik en dat bij. allemaal dankzij Joop Kasteel. Joop, dankjewel. Uh, graag gedaan. Bridget, dank. Tot volgende dankjewel. week. Doeg. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iens Boswijk hier aan tafel van Iens.nl, de um, uh, restaurant site. En daar recenseer je geen gehaktstaaf, hè, denk ik, die Jan Smit naar binnen werkt. Mm, ik denk ook niet die van hem, nee. <laughs> nee, nee. Mag we gaan het hebben zo meteen over een van de, de trends van 2012. Dat is namelijk Flexitariër zijn, dus af en toe vlees eten. Ben jij er ook eentje van? Ja. En dan hebben we zo meteen ook Nicolette Kluiver, die weer verkozen is... tot meest sexy vegetariër van, uh, van 2011... Af en toe een gehakstaafje voor jou ook? Uh, ik zou nee? niet eens weten hoe het eruit ziet eigenlijk. Lekker zo'n lang stuk vlauw, oh. heerlijk. Oh. Het nou, nee. het lijkt me heel smerig. Het ja, klinkt dat, al dat, heel dat smerig. Dat is onzin, dat lijkt je heel smerig. Tot je er <laughs> eentje probeert. Ik denk altijd dat die dingen vaak veel te zout zijn. Want het ja, komt geheel uit zout. de snackbar. Ja, maar als je een paar biertjes op hebt, dan... Uh... Nee, dat, goed, nee. We gaan zo meteen een heel ander gesprek voeren dan over flexitariërs en vegetariërs. En als tegenhanger af en toe een staafje tussendoor. Tot zo, Inks. Exit Holland. Exit Holland. Iedere avond de bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. We gaan naar Italië. Want um, zodra de zomer voorbij is en het in Italië ietsje kouder wordt... dan begint het geklaag. Daar kunnen ze wat van, daar in Italië. Volgens Exit Hollander Lisette Pater zijn Ita Italianen waanzinnige aanstellers. Die goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt vast wel gehoord, het stormt hier flink. Stel dat ja, dat het geval het. was in Italië. Dan, uh, hoe ziet het er dan uit in Italië? Hoe lopen de Italianen dan erbij? Nou, ja, het gaat niet zozeer naar het echte weer. Hoe het er echt voor staat, maar meer naar het seizoen. Ik denk hier, als het winter is, dan is het koud. En dan kleed ik me heel dik aan. Maar als het 15 graden buiten loopt, dan is het nog geen dikke jassen. En en zo. <laughs> Want ja. die Italianen zijn echt enorme aanstellers, vind jij? Ja, ze zijn, ze zijn niet zo bestand tegen, tegen de weersomstandigheden. Dat was niet tegen de kou. Daar zijn ze heel erg bang voor. En ze en... zijn hier letterlijk bang om, om door, door kou geraakt te worden, zoals het maar heet. Ja. Dus je moet je je goed bedekken, anders word je heel erg ziek. Daar zijn ze van af Want kou en niet warm genoeg gekleed, dan ben je acuut ziek. Dat denken ze. Ja, dan ben je acuut ziek. Als je ook ziek bent, is het meestal de in van de kou. Dat is van je omgekeerd ook zo. Ja. Ja. Maar dan... Je kan ook andere... Hm? Ja, nee, ga verder. Nee, je kan er allerlei dingen van krijgen. Je wordt er verkouden van griep natuurlijk. Je kan een stijve nek krijgen. Je kan uh, eten minder goed gaan verteren, wat ook een heel groot probleem is. Als je na het eten zeg maar, je buik onbedekt laat, dat is ook heel slecht. Yeah. Ja, dat soort kwaaltjes krijg je allemaal. Maar dan ja, vinden ze jou als, als, als nuchter Hollander vast uh, levensgevaarlijk bezig? Ja, dat vinden ze inderdaad. Ze <laughs> bemoeien zich er ook graag mee. Uh, je mag hier bijvoorbeeld absoluut niet met nat haar, uh, naar haar naar buiten. Als je net gedoucht hebt en je gaat van ja, te fun naar buiten, dan ga je meteen dood. Dat doe ik natuurlijk graag. Ja, maar dat um... zei mijn moeder vroeger ook toen het min 4 was. Maar daar zeggen ze dus als het 15 graden is. Ja precies, inderdaad. Of als het een beetje waait, dan zeg ik nou, de, de, de wind is mijn fun, weet je wel. Misschien is dat allemaal raar. Ja. Um, ja, en vrienden vragen geregeld ook aan of ik wel dik genoeg gekleed ben. Of of ik niet te licht gekleed ben, zeg maar dat ik de kleren aan heb. Nou ja, daar kan ik zelf ook over zorgen. maar ja, dat wordt uh, fysiek best allemaal. En, en als ze dan uh, zogenaamd ziek zijn door de kou en door de wind, dan ook lekker allemaal massaal thuis blijven? Eh, uh, blijven, ja, of uh, ze gaan ook nou graag naar nou, aan de antibiotica natuurlijk graag. Oh ja, Ik Het dat dat dan helpt. Dus, <laughs> ja. uh, nou, dat wordt mij ook geregeld, op we vlorderen. Wat en, zeg nee, je gaan dat? We over. Dat ik was bij jou wat ook zo. Ik denk dat een de bank, dat is best soms, maar dan. Uh, ja, ja. nou ja. Lizette Pater over de aanstellers daar in Italië. En uh, een, een, een goede winter toegewenst daar. Met, uh, wat, ja, ja. Met veel warmte en zo. Inmiddels ja, is het half tien, tijd voor het nieuws. Hier is Jobbad. Radio 1. Het NOS-journaal. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars hebben voor het eerst in ruim een jaar tijd met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Jordanië. In aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de VN, Amerika, Europa en Rusland, het Midden-Oosten kwartet. Het overleg was bedoeld om echte vredesonderhandelingen later dit jaar mogelijk te maken. In Turkije is levenslang geëist tegen oud-president Evren. De openbare aanklager vindt dat Evren die straf verdient omdat hij in 1980 samen met vier andere generaals een staatsgreep pleegde. Evren was toen chef van de generale staf. De rechtbank heeft twee weken de tijd om de aanklacht te accepteren en opdracht te geven voor een proces tegen Evren die nu 94 is. Twee jongeren zijn veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het terroriseren van een groep ouderen in Amstelveen. Tijdens een barbecue deze zomer sloegen ze buurtbewoners in elkaar. Eén van hen lag al bewusteloos op de grond toen er door de jongens nog nagetrapt werd. Twee mededaders kregen een werkstraf. De vier moeten samen aan de slachtoffers ruim 7000 euro betalen. In Nederland doet een nieuw type veelpleger de komende jaren zijn intrede. Volgens de Rotterdamse korpschef Pau verdwijnt de traditionele verslaafde autokraker. Zijn plaats wordt ingenomen door een dader die uit is op status, geld en kicks. Hij is jong, sluw en gewelddadig, voorspelt de Rotterdamse korpschef. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. for me Give-up-Amie. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Simone Weilands, die is weer even aangeschoven, want er is haar iets opgevallen. Ja hoor, Willemijn, het is weer zover. Er is weer eens een beroemde zanger wiens carrière wel een boost kan gebruiken. En wat doe je dan? Dan ga je de politiek in. Deze keer is het zanger Joesund Doer. <middels> Tsum is in Nederland vooral bekend van de hit Seven Seconds. En nu gaat hij meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland Senegal. Daar kennen we er meer van. Ik heb even een overzichtje gemaakt van andere muzikanten die heel graag de politiek in wilden. Zo was daar vorig jaar de rapper Wyclef Jean. I was president. I get on Friday, assassinated on Saturday. Hij wilde dolgraag president van zijn geboorteland Haiti worden... maar helaas, hij mocht niet meedoen aan de verkiezingen... omdat hij niet voldeed aan de regels. Dan door naar de man van de Bunga Bunga feestjes... de oud-premier van Italië, Silvio Berlusconi. Die begon ooit als zanger op een cruise ship. En nog steeds is hij muzikaal actief. Zo maakte hij vorig jaar ook nog een album vol met liefdesliedjes. Ook van de rockband Midnight Oil ging iemand de politiek in. De Australische zanger van de band, Peter Gerrard, werd in 2007 minister van Milieu, Erfgoed en Kunst. En wat hij zijn land wilde bijbrengen, was... Zing de grootste hit van de band, en dat is Bats Are Burning, onder de douche. Die duurt namelijk precies vier minuten en dan moet je uitgedoucht zijn. Goed voor het milieu. Maakte ook een aantal zangers de overstap van het podium naar de politiek. Zoals bijvoorbeeld Henk Westbroek. Die richtte de partij Leefbaar Utrecht op. Dus ga niet weg. Ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Ook volkszanger André Hazes zat een paar weken in de politiek. Hij zat in de gemeenteraad van de Ronde Venen. Maar daar moesten ze niet zoveel van hem hebben. Hij werd er weggepest. Een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. En andersom is een carrière van politicus naar zanger ook niet zo'n goede move... Ook minister Hilbrand Nawijn bracht ooit de single uit Hey Jumpen. Ik wil niets meer anders, ik wil alleen maar jou. Geef je een knuffel en ik zoon je gauw. Daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Heel vreemd. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Vlees eten, dat is het nieuwe roken. Dat riep schrijver en vegetariër Arthur Japin pas nog. Volgens onderzoek van Natuur en Milieu eet nog maar 13% van de Nederlanders dagelijks vlees. En 43% van de slagers die verkoopt vleesvervangers. Nou, minder vlees eten, dat wordt steeds hipper. En dat is een trend die verder gaat in 2012. En wie dat echt al lang wist, is mijn BNN-collega en meest sexy vegetariër van 2011. Personalise Nicolette Kluiver. Nicolette, goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat een mooie titel, hè? Ja, hè? alweer, ja, wel... hè? Voor de 88ste keer ben je... Nee, nee, nee, ik werd vier jaar achter elkaar tweede. En dit is de eerste keer dat ik eerste ben. Oh, serieus? Oh, ik ja, dacht, echt? ik was helemaal de overtuiging dat jij hem altijd hebt gewonnen. oh Nee, nee, nee dat vind was ik heel lief van jou. Ja. Zo erg geloof je natuurlijk ermee. Precies. Ja. En hier aan tafel, want uh, even voor de duidelijkheid... Uh, Nicolette is een beetje ziek en die zit thuis. Ja. En dat, maar klinkt toch maar kwam uiteindelijk een hele goede verbinding. Nou goed, ik uh, ben blij dat je er bent. En Ince is ook. hier uh, aan tafel van ins.nl natuurlijk. De online restaurantgids met recensies van... Restaurants en eetcafés in heel Nederland. Iets goedenavond. Goedenavond en gefeliciteerd, Nicolette. Leuk! Dankjewel. Ja, <laughs> Goed, Goed werk! Nou, daar heeft Nicolette ook wel het best voor gedaan. We gingen we even wat mailtjes binnen BNN. Oh ja, nu herinner ik me. Toch, Herinner ik me weer, Nicolette. Van in godsnaam, laat me niet de Anna, Anita Witsier van de, de, de vegetariërs ja. worden. Stem op ja. mij. Bedankt ja. voor mij dat je dat toch hebt gedaan. Ja. Ik heb op je gestemd, zeker. Zeg. Heel goed. Ja. En, en, en, om dan even een heel groot cliché erin te gooien. jij mm -hmm. zit thuis, je bent ziek. Dat komt natuurlijk ja. omdat je geen weerstand hebt, omdat je geen vlees eet. Nee, nou, ik ben echt amper ziek. Echt waar. Maar uh, ik hoor hem vaker, hoor. Oh, het uh, is vast niet gezond, hoor. Als je weinig vlees of geen vlees eet zoals ik doe, hm. maar ik denk dat het juist heel ongezond is als je zeven dagen in de week wel dat vieze vlees eet wat helemaal bespot is. Maar hoor je het nog ja. steeds? Want het is wel een ja. beetje een oud grapje natuurlijk. Het minuut. is een beetje, ja, nou ja, de trend is wel dat mensen steeds vaker zeggen dat ze flexitariër zijn, dat klopt. Ja. ja. Um, uh, cabaretier Sjaak Bral, die snapt er ook niks van die vegetariërs en die snapt weer wel precies waarom jij een verkouden bent. Want je hebt ook mensen die eten vegetarisch. Ja, die herken je ook gelijk, want die zien eruit alsof ze net dood zijn gegaan. <lacht> ik vind het niet erg dat mensen vegetariërs eten, dat vind ik niet erg. Maar dat wil toch niet zeggen dat je dan ook je haar niet hoeft te wassen? <lacht> vegetariërs lijken altijd op het voedsel dat ze eten. Is het op ons opgevallen? Ja. Nee, is het... <lacht> ja. Nou, ik voel me niet uitgesproken Ook uit, uit 1680 deze conferentie <laughs> denk ik. Um, heb je ooit eigenlijk per ongeluk vlees gegeten, Nicolette? Ja, wel eens. En dat was ook wel bij BNN. Dat ik oh, tegen he? de catering zei, ja, is het echt, echt vegetais? Dat ik al dacht, zo, dat, dat ziet er tegenwoordig ook goed uit. <laughs> dat smaakt lekker. En dan was ik echt de hele avond ziek ervan. Want mijn, mijn hele lichaam kan niet aan. Ik, zolang ik me al kan heugen, eet ik geen vlees. Dus ja, dat, daar kan ik helemaal niet meer tegen. Dus... Maar had onze, nee. onze befaamde kantinejuf Alice, die had je vaak. Ah, Voutje, nee, volgelen. niet alles. Ja. maar s'avonds als ik studioprogramma's uh, heb... Dan, dan is er andere catering en die oh ja. maken nog wel eens een foutje. Ja. En toen wat je... gebeurt er dan? Nou, ja, mijn lichaam geeft haar... Ja, ik wil niet in details treden of zo, maar ik, ik heb een antireactie. En dat was nog die avond in het programma te merken? Uh, ja, ik heb ja. met een kotsemmer naast mijn uh, uh, tafel oh ja? staan presenteren. Ja. Spuit en zeker. Oh, wat erg. Ja, ja. ja. um, en Ins, jij, jij, jij bent een flexitariër? Jij eet wel usvlees. Nou, ik proef wel eens vlees. Zeker voor mijn werk natuurlijk. Want ik kom regelmatig in veel restaurants ook. Uh, maar ik ben uh, sinds een tijdje inderdaad... heb ik ook een hele tijd geen vlees gegeten. En vind ik het ook echt steeds meer een zware bevalling. Dus ik begrijp wel dat je... Want het ligt letterlijk zwaar op, zwaar de, maag. op de maag. Je wordt er echt doodmoe van. En uh, zeker s'avonds, dan eet ik eigenlijk al sowieso Hoezo nooit meer vlees. Hoezo word je doodmoe van vlees? Dat nou, dat en... is, die vertering is gewoon zoveel heftiger dan uh, bijvoorbeeld alleen maar groenten eten. Ja, logisch. Maar ja, een heel bord pasta is ook vrij moeilijk te verteren volgens mij. Of, maar, een, heel, of een heel bord stamppot. Ja, maar, nee, maar dan heb ik het echt over puur alleen maar groentes. Dus verschillende groentes naast elkaar. Dus ja. inderdaad ook zonder die pasta. Maar, uh, maar dan moet je gewoon niet meteen anderhalf kilo eten, maar gewoon een stukje vlees. Nee, maar ook daarin kan je zeggen van, nou, het is altijd zwaarder verteerbaar dan uh, dat als komt je komt samens... door alle vezels in het vlees, lijkt me. Ja, en dat dierlijke vet, dat is ook heel heftig, hè? Ik bedoel natuurlijk. Uh, vegetaalfet, zoals olijfolie en ja. zo. Dat is veel beter... Uh... Maar goed, jij eet nog wel usvlees. Ja, Je ja. hoeft het nog wel eens, ja. Er zijn eigenlijk en... twee, twee trends gaande, hè? De, blijkt nu. De ene is dat het steeds eigenlijk normaler wordt om vegetariër te zijn. Uh, ondanks Jacques Bral. En je wordt niet, door de meeste mensen niet meteen meer als totale geitenwolle sokken weggezet. En het andere is dat er steeds meer mensen uh, veel minder vlees eten. Dus flexitariër zijn. En als ze vlees eten, dan kiezen voor biologisch vlees. Uh, maar ja. dat gaat jou ook te ver, uh, Nicolette. Nou ja, ik eet al zo lang geen vlees dat ik me ook niet kan voorstellen dat ik dan in één keer een schaduwkoe ga, e ga eten. Maar mm. als ik kook voor mijn uh, vrienden of voor mijn familie en die willen wel graag vlees eten, dan haal ik wel schaduwvlees, ja, of biologisch vlees. En dan moet je ook nog eens heel goed kijken naar wat voor sterren dat dan heeft, hè. Want het schiet me ook niet heel veel op als dat maar één ster bijvoorbeeld heeft. Dan heeft die koe één vierkante meter meer. Ja. Dat vind ik ja. ook al heel flexitariër dat je dan voor mensen die bij jou komen eten wel vlees gaat kopen. Ja, ja, ja. ja, ja vind maar ik vind het ook, ook heel irritant als die vegetarië, vegetariërs dat zo gaan opleggen. Hetzelfde is, ik ben uh, absoluut geen vegetariër, maar ik heb wel uh, vrienden die zijn die eten alleen maar biologisch vlees. Maar dan voor, die willen alleen maar bij mij biologisch vlees eten. En dan denk ik, ja, nou, wat voor je Duur. <hij gives> ja, inderdaad, duur. Ja. Nee, maar dan eet je die ene keer. Maar... Dan juist moet je heel goed vlees ja. eten. Overigens moet ik wel erbij zeggen, ik was vroeger uh, leefde ik op vlees... en ik dacht dat ik geen dag overeind kon blijven zonder vlees. En ik eet ook steeds vaker hier in de kantine van de NOS wel us-vegetarisch. En, en waarom dan? En, ja, omdat ik ook wel vind dat het een beetje overdreven is, iedere dag. Nou, en je en kunt ik vind, het ook eigenlijk het is niet, niet nodig maken. Het is, ja, even, nee, nee. het is niet nodig en uh, ze maken ook hele lekkere vegetarische dingen. Um, even een fragmentje. Het CBL, dat is het overkoepelend orgaan van de supermarktbranche... die ziet, die ziet ook dat er steeds bewuster vlees wordt gekocht. Ja, wij zien uh, als Centraal Bureau Levensmiddelenhandel dat een uh, grote groep... Nederlanders tegenwoordig, ja, wat je zou kunnen noemen bewuste vleeseters zijn geworden. En daarnaast dan heel bewust kiezen voor een, een stukje vlees, uh, bijvoorbeeld biologisch of met het beter leven kenmerk, zodat ze weten dat de dieren waar dat vlees van afkomstig is een, een beter leven hebben gehad. En we zien zelfs dat het, uh, het aandeel biologisch vlees en vlees waren uh, het afgelopen jaar met 11% gestegen is, terwijl het normale assortiment eigenlijk niet groeit. Ja, dat is toch wel bijzonder, iets, Want het is natuurlijk wel uh, nog steeds gewoon veel duurder, biologisch vlees. Ja, maar de kentering komt wel dat ook de, dat merken we ook bij de restaurants, dat de gast wel degelijk bereid is om meer te betalen voor goede producten, goede producten. Dus is Ook dat zo? diervriendelijk. Okay, restaurants. Ja, we hebben daar afgelopen jaar een heel onderzoek mee gedaan mm -hmm. uh, met Milieu Centraal. Uh, waaruit voortgevloeid is het duurzaamheidsprofiel ook. En uh, gasten hebben daarin, of dus de consument in dit geval, hebben aangegeven dat ze dus daar wel degelijk bewuster voor willen kiezen en eventueel meer voor zouden willen betalen. Maar Weet je wat ik dan ook vind, hè? Want dan nee. kies je voor een diervriendelijker leven. Maar die koeien hebben allemaal meer weilanden nodig. Als we dan bijvoorbeeld over koeien hebben. Waardoor het voor het klimaat weer belastender is. Want we hebben steeds meer grond nodig om meer scharrelkoeien te laten lopen. Dus ik denk gewoon dat als je een beetje mee wil denken... dat het gewoon verstandig is om één dag in de week geen vlees eten... en, en uh, gewoon lekker groenten. In plaats van dat je dan heel erg diervriendelijk... Het is ook goed, maar voor het klimaat misschien weer iets, iets slechter. Nee, eens, daar zit natuurlijk ja. altijd... Een uh, spanningsveld, maar daarom is inderdaad juist die combinatie met gewoon, ik zou zeggen, twee, drie dagen geen vlees. Ja. Heel goed. En dan uh, en de rest, als dan moet, op, Nee, maar en dan de andere keren voor mensen dan uh, ja. gewoon inderdaad uh, heel goed vlees. Ja, wat ja. misschien ook helpt, is dat um, steeds meer uh, kookprogramma's en steeds meer topkoks die bekeren zich ook, uh, nou ja, uh, tot de groenten. Een van die koks is uh, chef ook Johnny de Boer um, van de Libreien. Ik denk dat Johnny. je een hele goede kok bent als je kan laten zien dat je, dat je geen vlees of vis nodig hebt. Dus dat je een op zich staand gerecht kan maken met alleen groentes en of uh, een bepaalde zuivel of wat je ook wil. Ja, dat kookt hij dan in de Libreien. Terwijl volgens mij, ja, ik, ik eet niet zo heel vaak in sterrenrestaurants, maar tien jaar geleden, dan was het gewoon natuurlijk... de pièce de Resistance, mag ik niet meer zeggen, van regisseur Bart. Maar goed, het was gewoon een groot stuk vlees. En dan hoef ik als topkok, hoeft hij echt niet aan te komen met een hoop groenten, toch? Iets? Nou, ik denk dat de afgelopen tien jaar daarin heel veel veranderd is. En Joni Boers wel iemand die daar echt een voorloper in is en daar al veel langer mee bezig is. Hij heeft ook zijn eigen uh, kwekerij, meneer, die dat uh, voor hem ook allemaal uh, prachtig uh, laat groeien. Op weer ook hele bijzondere natuurlijke manieren. Dus. Uh, uh, het is wel iets wat ook... vanuit de top naar beneden zakt. Waardoor de hele grote massa van restaurants... bijvoorbeeld, daar ook steeds meer... Uh... Ja, je zegt het begint bij de, bij de sterrenrestaurants... en dan die, die maken het hip... of nou ja, in ieder geval uh, meer gangbaar... om die het te het koken. Die maken het ook zichtbaarder en nog belangrijker. Want het zijn natuurlijk ook heel veel restaurants... we hebben al jaren uh, honderden vegetarische restaurants... op de website staan... En ja. die, dat zijn natuurlijk mensen die, maar dat zijn dan juist weer die geitenwolle sokken vaak waar iedereen zo overvalt. Ja, dus jij zegt top-down gaat vers, verspreidt het zich wel, maar toch hè, als ik bij een restaurant eet of bij een eetcafé dan is echt negen van de tien gerechten op de kaart is gewoon een stuk vlees met, met een kleine hoopje zielige groenten daarnaast. Ja, of een verrassing van de kok, wat meestal gegrilde aubergines. Oh ja, vreemd. <laughs> jij dat is dat gegrilde ja. <laughs> Lekker toch? Lijkt mij. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Oh, ja, en ook. helemaal als je als je het zeven keer naar een verrassing van de kok moet vragen, ja. dat het iedere keer weer uh, aubergines. Ja. Maar hoe vind ja. jij dat Nicolette, als jij uit eten gaat, hoe vind je bijvoorbeeld het aanbod uh, uh, van vegetarische gerechten in restaurants of van vleesvervangers? Nou ja, ik heb het natuurlijk heel lang mogen zien, want ik ging op mijn achttiende natuurlijk ook al uit eten. En toen was echt het aanbod veel slechter in, in vegetarisch eten. En, en tegenwoordig heb je meer keus. Maar het is nog steeds, ik bedoel, je kan nog steeds meer vleessoorten kiezen of meer vissoorten dan dat je vegetarisch kan eten. Ja. Maar ik, ik vind het wel, wel een stuk vooruit gegaan. Maar is het misschien niet ook een beetje... Een, een, een? Ik heb het gevoel dat het minder vlees eten, dat heel veel mensen dat doen. om nou ja, zielig voor de diertjes. Maar ook een beetje omdat het in is om flexitariër te, nou, te zijn. Het is ook wel echt omdat mensen zich realiseren... dat het, om vlees, vlees te produceren, dat heeft zo'n voetafdruk gaat. op de wereld. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet meer houdbaar. Dus dat zijn mensen zich ook steeds meer bewust. Er wordt natuurlijk veel over geschreven, veel over gesproken. Heel goed dat het hier ook weer in het programma aanwezig is. En uh, ik denk dat het gewoon... Ja, een soort algemeen heel eigen verantwoordelijkheid nemen is. Maar denk je dat het. Um, want natuurlijk, een recessie zit er officieel in. Uh, economisch waren tijden. Uh, biologisch vlees is toch een stuk duurder. Um, het kan ook. Dus groente. Dit jaar wel weer omgaan slaan. Ja, dus groente. Dus groente. Ja. die kost wel 20 cent. En, dan... en daar kun je hele lekkere dingen mee gaan maken. En <lacht> <Echt>? die boeken. Heb <lacht> steeds meer boeken <lacht> met prachtige groenterecepten? Ja, nee, bedoel, dat, dat is ja maar echt... je kan toch niet alleen groente eten? Dat nee, kan wel. Ja, maar nou ja, ik Dat, denk dat je moet wel je, wel je doen als je het wil, maar ja. je kunt ook af en toe wel vlees eten of af en toe ja. wel vis. Je kunt ook heel veel leuke. Ik bedoel, de Italianen zijn sterren in gerechten maken... waar geen grijntje vis of uh, vlees in voorkomt. Nou, dat vinden we allemaal lekker. wat eet jij zoal, Nicolette? Als je, eet jij alleen maar groenten? Nee, toch? Ja, ik eet wel heel veel groenten, ook wel vleesvervangers. Maar ja. als ik s'avonds als ik bijvoorbeeld uh, eten maak voor, uh, voor mijn vrienden mee... Dat, dan maak ik voor hem een stukje vis klaar... En dan eet ik eigenlijk alleen de zijpartijen, waarvan de groenten, de aardappeltjes en, zo, en dat soort dingen. Dus ja, misschien, misschien ontbreken... Er wel wat in mijn voeding, maar ik ben er helemaal oké okay mee. Ja. En, en, en volgens mij ook nog wel gezond. Maar dan hey, dus zegt je van me dan niet: kind, kind, kind, eten wat, wat moet je hebben? Eiwitten natuurlijk binnenkrijgen. Noten. Nee, Noten. Ik, ik, ja, dat het zit eiwitten in. Ik ben opgegroeid naast een slachthuis en Mijn moeder zei altijd, want ik wou geen vlees eten, want we werden ermee geconfronteerd. Zei mijn moeder altijd, maar hoe kan vlees nou rond zijn en in plastic zitten? Een varken nou rond zijn en in plastic zitten? En, en, en daardoor at ik het. Maar ja, je komt er toch op een gegeven moment achter dat het toch een daadwerkelijk een dier is geweest. Dus vandaar gewoon, nou ja, nooit meer. Toch maar niet. Um, het nee. is er geen trend die overwaait, denken jullie beide? Dat flexitarier zijn en dat vegetarisme meer wordt geaccepteerd? Nee, nee. ik denk echt dat we uiteindelijk naar wat nu 80% vlees en vis op de kaart is... dat dat 80% groente wordt. Per wanneer? Vraag het aan Albert Kooi. die heeft erin gestudeerd. Dat is uh, leraar in, uh, in uh, Leeuwarden op de hotelschool. En die uh, is daar heel druk mee bezig. De Nieuwe Holland Nederlandse Keuken heet dat. Hij is hier niet, maar dat gaan we absoluut een keer vragen. Ja. Wat denk jij, uh, de, uh, Nicolette, is het een trend die doorzet? Ik denk dat die lunch van jou, Willemijn, bij de NOS, die vegetarische lunch uiteindelijk je vegetarische avondeten wordt. Let me op. En dat <lacht> af en toe frikandelletje. <lacht> Oké, <Okay>, vooruit dan. <lacht> Deal. <lacht> Nicolette Kluijver, dank. Dank. Zie ik even uit. En Inns Boswijk, dank. Tot ziens. Alsjeblieft. Tot ziens. De nieuwe single is dit van Tim Akkerman. Voorheen natuurlijk direct, inmiddels al lang solo. Non-Zero heet hij morgen is hij trouwens, het gast hier There's squares and there's triangles They can hurt you There's edges and stars spangled Propaganda twisting everything round the bend And all the pages turn white and black When it's been read, there's no turning beautiful words but so unrewarding and we don't even know this is. put all of the value on education fill in them up with the same information but let me do it how I'm <laughs> Man dus met non-zero. Morgen dan is hij hier te gast rond tien over half negen. En daar ben ik heel blij mee. Want het is een leuke jongen en prachtige muziek. Dus dat morgen: BNM Today. Willemijn Veenhoven. Doodslag, een film over hufterigheid met in de hoofdrol Theo Maas. Die ging vanavond in Eindhoven in première. Theo Maas die speelt in de film een, een ambulancebroeder... bij wie de stoppen doorslaan nadat hij wordt geconfronteerd... met hufterigheid op zijn werk. Onze eigen verslag heeft er Angelique Houtveen. Die stond langs de rode loper. En die vroegen uh, hoofdrolspelers Theo Maas en Mariam Hassouni... naar hun ultieme huftermoment. 150 vraagt toestemming om naar Katrina te mogen. Er geldt voetbalprotocol, jongens. Vanaf twee uur houden we het Katrina vrij voor supporters van de tegenpartij. Ja, er is iemand met een steekwond. We zijn om de hoek. Afspraak is na twee uur. Iedereen naar RMC. Hey, Theo. Hallo. Hoi. Hey, ik heb maar één vraag voor je eigenlijk. Dan ben ik hey. heel benieuwd. Ja, dat was, wat was jouw ultieme huftermoment afgelopen jaar? Afgelopen jaar? Uh, dat is denk ik toch... Dat ik uh, een jongetje zag van een jaar of vier. en die had een soort skeltertje. En dat leek me ook wel heel leuk voor mijn dochtertje. En ik had al in de winkel ook gecheckt of, dat, uh, of die te koop was. En die was blijkbaar door zijn vader of door een oom zelf gemaakt. Toen heb ik dat jongetje heb ik van dat skeltertje afgetrapt. Heb ik dat skeltertje meegenomen. Had ik achteraf al spijt van. Nou ja. Nee, even serieus. Ja. <laughs> ik ga hem meenemen. <laughs> ik weet het niet. Ja, god, elke dag zijn er zoveel dingen. Nou, in ieder geval heel fijne voorstelling. Ja, dankjewel hè. Hi Marian, je speelt een hoofdrol in de film. Maar wat was jouw ultieme, heftige moment van 2011? Oh jee! Oh, dat kan ik wel vertellen, maar ik kan geen namen noemen. Ik ben, <laughs> ik ben een keer uh, heel erg boos geworden op een eindredactrice van een blad. Hallo. En uh, toen, uh, was ik, uh, echt, toen zijn de stoppen bij mij doorgeslagen en toen uh, heb ik een half uur staan schelden. Tegen haar? Ja. En toen? Ja, en toen uh, zei ze van... Uh, <laughs> ik wil niet meer met je praten, want je bent te emotioneel. Ze <laughs> zei ik, ja, tuurlijk ben ik emotioneel. Maar dat gebeurt niet nog een keer, dat was eenmalig. Howard, wat was jouw huftigste moment? Die moment van 2011. Ja, dit is een vraag waar je me enigszins mee overvalt. Er zullen ongetwijfeld uh, huftigste momenten zijn geweest. Wat ik heel heftig vind, is als publiek bij een comedyvoorstelling... gaat zitten sms'en. Pleun dan op. Ga er lekker buiten staan. Wat was voor u het heftigste moment dat u heeft meegemaakt op tv of radio dit jaar? Dit jaar is nauwelijks nou begonnen. Dus... Afgelopen jaar. <laughs> oh, vorig jaar kan ik een heleboel in. Uh, misschien wel iets in de Tweede Kamer of zo. Daar gaat het soms toch wat, wat uh, ja, anders aan toe dan in het verleden. hè? Ja. Nou, um, wij zijn uh, vorige maand op vakantie geweest in Marokko. Een ontzettend mooi land met hele lieve mensen... Maar uh, wat je daar heel veel ziet, is dat mensen massaal gewoon vuilniszakken uit het raam gooien. En daarmee eigenlijk hun prachtige land zo vies maken. En dat vonden we erg jammer. Want uh, de natuur is echt schitterend daar. Maar je ziet het vol liggen met allerlei plastic zakjes, papiertjes. Dus, ja, soms hele vuilnisbelten langs de weg. En als ze dat nou gewoon lekker in de prullenbak gooien, dan wordt een land veel mooier van. Maar helaas, in Nederland doen heel veel mensen hetzelfde. Dus ja, ik kan wel gaan klagen over... Uh, de Marokkaan die, die wat uit het raam gooit, maar de Nederlanders zijn net zo erg. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord alweer. Te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Hoe minder Noordwelling te vertellen heeft, hoe meer praatjes hij krijgt. Schrijf tot dat boek waarom ik het telkens bij het verkeerde eind had. Maar onze excellentie is niet uit dat hout gesneden. En dan de schrijver Kluun. Note to Self. Vandaag, voor mijn jongste dochter terugkomt van de crash, die klote pinguïn die maar blijft zingen, I wish you a Merry Christmas, verstoppen. En dan uh, Jack Hals, Erik Dijkstra. Bijna iedereen weet wel dat ik natuurlijk hardcore fc Twente fan ben. En afgelopen zomer, toen het nieuws bekend werd dat Co. trainer zou worden van de fc Twente... toen sprong ik een gat in de lucht. En ik dacht dat is de man die Twente het zou gaat bezorgen. Maar wij kregen een afgebladde versie van Co. Een Co die dan maar een schim was van de man die die vroeger was. Co die niet meer spannend is, maar een beetje vermoeid en een beetje de indruk wekt een half jaar lang. Ik heb er eigenlijk zelf ook niet eens heel veel zin in. En ik denk de Twente nu op zoek naar een nieuwe trainer. En de oude trainer terughalen, wat ze nu wilden, dat wordt nooit een succes. Dat was hem, Erik Dijkstra. En komende vrijdag... dan is hij weer te gast in een speciale vrijdag-editie van BNN Today. Hier onder andere met Erik Korton ook. Dat wordt weer een, een goede show. Dat was het meer voor vandaag, BNN Today. Wij zijn er morgen weer. Dan onder andere dus met Tim Akkerman. En hebben we het over de première van The Iron Lady met Meryl Streep. Die gaat in Londen in première. En wij zijn erbij. Um, dat allemaal morgen in BNN Today. En nu zometeen langs de lijn met Henry Schut. Veel plezier met hem. Maar eerst het nieuws van 10 uur. jobboot. Ja, Joep is een cabaretier in zijn nadagen. En dat is een beetje hetzelfde als een sterrenrestaurant dat al 15 jaar een sterren heeft. Dan kan je gewoon lekker eten, maar je wordt niet meer verrast. Hij is enorm afgevallen, Joep. Hij ziet er eigenlijk ontzettend goed uit. Het laatste nieuws uit Medialand, de Nationale Nieuwsquiz en het Radiodagboek. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik leef voor de muziek, ik ben geboren om dit te doen. Dat zul je mij nu horen zeggen. Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.